6 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In de Roemeense hoofdstad Boekarest hebben meer dan 10.000 mensen gedemonstreerd... naar aanleiding van de brand in een nachtclub afgelopen vrijdag. De betogers eisten het aftreden van regeringsleiders en van de burgemeester. Ze beschuldigen de bestuurders van corruptie bij het afgeven van vergunningen... en het uitvoeren van veiligheidsinspecties. Het dodental van de brand is opgelopen tot 32... In Rozenburg, in de gemeente Rotterdam, is een dode gevallen bij een verkeersruzie. Drie personen zijn aangehouden. Een automobilist had volgens de politie ruzie met een man en een vrouw uit een andere auto en een voorbijganger. De automobilist uit de eerste auto overleed kort nadat de politie hem bewusteloos op straat had gevonden. In Taiwan wil de oppositie dat de president de onrust onder de bevolking wegneemt... na de aangekondigde ontmoeting met de president van China... De president ontmoette elkaar zaterdag in Singapore. Het is voor het eerst sinds de communisten in 1949 in China aan de macht kwamen... dat de leiders van de twee landen elkaar treffen. De verhoudingen zijn sindsdien gespannen. Het vliegveld op Bali in Indonesië is gesloten vanwege een aswolk... die is ontstaan na een uitbarsting van een vulkaan. In elk geval tot morgen is de luchthaven dicht. De vlucht van KLM naar Bali is gisteren afgebroken. De passagiers zijn gestrand in Singapore. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuidwesten valt lokaal wat regen. In het noorden van het land opklaringen en lokaal wat mist. Vanochtend in het noorden ook nog wat zon. Op andere plaatsen bewolkt en vooral in de westelijke helft van het land regen. Het wordt vandaag 12 tot 15 graden. Dit was het NWS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Oh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 che apriranno i suoi per imparare a rispettare questa inquietudine che noi, poi strapperò dalle mie late, le cose che non osavo dire per cancellare tutti i suoi dubbi. Het is so beau The light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 trasformerò se vuole, saremo indivisibili, zal indispensabili per lei. Als tempo io lo fermerò per dare un po' d'eternità. Ik momenti che troppo ik se ne vanno niet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 Naambaar van de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio. Ben naar het En zet hem op 106.9, 106.9 Zie je 24 uur per dag het zomerjes. I made up my mind. Don't need to think it over if I'm wrong I am right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 You say no, let me show you around here. Yeah. Cowgirl on a road when I win a rodeo with a win a rodeo lounge. Yeah.